Drie uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister van Engelshoven dreigt de Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam aan te pakken. Volgens haar is daar bestuurlijk en financieel zoveel mis dat ze mogelijk de status van de erkende instelling voor hoger onderwijs wil afpakken. Volgens inspectie is onduidelijk wie er precies in het stichtingsbestuur zitten... en verder kan de instelling over meerdere jaren geen inzicht geven... in haar financiële positie en is de begroting niet realistisch. De Europe Islamic University stond al eerder onder verscherpt toezicht. In Polen wordt de omstreden gedwongen pensionering van rechters per direct teruggedraaid. Alle rechters van het Poolse Hoge Rechtshof mogen weer aan het werk. Met deze wetwijziging komt de regeringspartij PIS tegemoet aan een uitspraak van het Europees Hof. Afgelopen zomer verlaagde Polen de pensioengerechtigde leeftijd voor hoge rechters van 70 naar 65. En dat leidde tot veel protest. Critici zagen dat vooral als een methode om niet-regeringsgezinde rechters te kunnen ontslaan. De begroting van Italië is door de Europese Commissie definitief afgewezen. Brussel kan nu een procedure in gang zetten... waarmee hoge boetes kunnen worden opgelegd. Die kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Vorige maand kreeg de Italiaanse regering drie weken de tijd... om de begroting aan te passen, maar dat gebeurde niet. Wel heeft Italië op de valreep aangegeven toch te willen praten. Rederij MSC Cruises legt niet meer aan in Amsterdam. De aanleiding is de nieuwe toeristenbelasting voor passagiers van 8 euro per dag. De schepen komen voortaan aan in andere Nederlandse plaatsen... en de passagiers kunnen vervolgens met de bus naar Amsterdam. MSC Cruises wil met het besluit een signaal afgeven aan de Amsterdamse politiek.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 Looking down the barrel of a hot man fortify Just another way to start. Should seen it coming When it got a little brighter With a name like Day in California Day was gonna come When I was gonna mourn ya A little loaded She was stealing another breath. I love my baby Je wilt te Het is niet je met anyone. Maar als ever dat je verandert, het is niet in je. ritme van Sanford. I'm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 Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet die nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. I let it fall.